Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Voormalig hoogleraar Diederik Stapel voelt diepe spijt... voor de pijn die hij anderen heeft aangedaan. Dat zegt hij in een verklaring die hij exclusief tegenover de NOS heeft afgelegd. Vanmiddag verscheen het eindrapport van drie commissies... over de fraude die Stapel heeft gepleegd. De ex-hoogleraar sociale psychologie heeft gefraudeerd... bij zeker 55 van de 130 onderzochte artikelen... en bij tien proefschriften die die begeleidde. In het rapport staat dat Stapel ongemerkt zijn gang kon gaan... door het gebrek aan een kritische wetenschappelijke cultuur. Tegen de NOS zegt Stapel dat hij heeft gefaald als wetenschapper... en dat hij een perfecte wereld heeft gecreëerd... waarin nauwelijks iets mislukte. Hij erkent dat hij collega's een rat voor ogen heeft gedraaid... en voelt daarover veel verdriet en schaamte. De waarheid was beter afgeweest zonder mij, al dus Stapel. Hij heeft over de periode na zijn ontmaskering in augustus 2011... een boek geschreven. Rotterdam gaat klanten van coffeeshops niet controleren op woonplaats. Volgens burgemeester Aboutaleb kent Rotterdam nauwelijks drugstoerisme... en is het controleren van de woonplaats van de klant daarom niet nuttig. Onlangs maakte Amsterdam al bekend dat er geen woonplaatscontroles komen. De hoofdstad wil de coffeeshops juist openhouden voor toeristen. In het regeerakkoord is afgesproken dat klanten van coffeeshops moeten aantonen dat ze in Nederland wonen. De handhaving van die regels moet in overleg met de gemeente gebeuren. De Universiteit Leiden stopt in 2014 met de oudste studie in Nederland, Godgeleerdheid. De studie begon kort na de oprichting van de Leidse Universiteit in 1575 door Willem van Oranje. Hij wilde een protestants alternatief voor de katholieke opleiding in Leuven. Godgeleerdheid kan binnenkort alleen nog worden gevolgd in Amsterdam en in Groningen. Het weer, wolkenvelden met af en toe zon, in de kustgebieden vallen enkele buien, het wordt ongeveer 8 graden... Ook morgen bewolkt met wat zon en aan de kust een bui, maar wel wat kouder. Dit was het NOS. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan files op de A10 West naar Zaanstad bij de Koenternoel 2 kilometer. En op de A28 van Utrecht naar Amersfoort voor de afrit Den Dolder 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie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 Joh, wat leuk. Kan ik daar ook aan meedoen? Help mee om onze top 20 samen te stellen en stem. Stemmen kan tot en met 15 december op www.definieljaren.wetclick.nl.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 change. 1978 was dit een grote hit voor de heren. En uh, Tensens hier heeft natuurlijk nog wel wat aardige andere hits op hun naam staan. Maar dit was er in ieder geval een van. Ik hoorde hem toevallig vanmorgen ook bij Radio 2. Ik hem, ja, heel toevallig dat wij hem dan ook weer bij ons hebben. Wat een toeval. Oké, okay, we gaan uh, lekker door jongens. Want we hebben nog veel meer mooie singeltjes. Want je weet het, we draaien singeltjes. Omdat we dus uh, geen LP's meer willen doen. In verband met het stemmen op onze top 20. En dan. Uh, dat, dat kan overigens nog tot 15 december. Dus als u uh, nog een. Uh Stem wilt hebben in de samenstelling van die eindejaars top 20. Van onze, dit, de, van onze dit jaar uitgezonden LP's. Nou, dan moeten we even gaan stemmen op uh, www.devinieljaren.webklik.nl Nou, ik heb uh, vaak genoeg gezegd natuurlijk. Dus uh, ik hoop dat u het ook allemaal gaat doen. Want dat vinden we heel erg leuk. Goed, we gaan door met Judy Collins. Een uh, prachtig liedje dat uh, heet Send in the Clouds. Isn't it bliss, don't you approve? Is dit? Judy Collins. En uh, die dame heeft ooit nog een keer model gestaan voor een prachtig liedje van, of een prachtig stuk moet je meer zeggen, van uh, Crosby Stills en Ash, Judy Blue Eyes. Um, dat is voor haar gemaakt omdat Stephen Stills in de tijd nogal uh, gecharmeerd was van uh, deze dame. Dus uh, vandaar. Um, Judy Collins met Send in the Clowns. Wat een prachtig mooi liedje is dat. Toch werkelijk waar. Uh, we gaan het weer even wat... een uh, beetje stof uit je horen, jongens. een jongens. Gewoon weer even een beetje steviger. Hè? Want anders uh, vallen jullie nog in slaap. Je hebt natuurlijk net geluncht. Nog een zwaar geluncht. En dan zit je nu bij de radio. En dan denk je van potverdorie. Ik ga lekker even op de bank liggen. Ja, mooi niet. Kom van die bank af. Nu. Wakker worden. Hier zijn ze. Kiss. Kiss. I you, baby. En dat was natuurlijk de band Kiss. Kiss met Gene Simmons onder andere. Die uh, altijd opvielen door hun extra extravagante uh, vreemde beschilderingen van het gezicht. En uh, ook zij waren zo'n band die een, een behoorlijk uh, heftige show op nahielde. Uh, Gene Simmons is ook natuurlijk nog bekend geworden... dat hij nog een tijdje iets heeft gehad met Cher. Ja. Een beetje roddelen is wel leuk. Uh, een tijdje iets gehad met Cher. De volgende band uh, kwam ook een beetje door in de jaren tachtig... En uh, veel vooral dus ook door uh, de basgitarist die... Uh... Uh, nogal behoorlijk uh, heftig tekeer ging op die bas en die zelfs een, een dingetje om zijn duim had om het harder te laten klinken en om zijn duim niet te verwonderen want het enige wat hij deed was sleppen, uh, sleppen dat, uh, voor de mensen die dat niet weten dat is met je duim gewoon op te snaren van die gitaar slaan van die basgitaar slaan en dat zijn metalen snaren dus als je dat te hard doet, ja dan komt er misschien wel een sneetje in je vinger of een moedje in je duim weet ik veel, maar uh, dat uh, verkwam uh, deze Mark King vooral die uh, deed dat dat hij zijn duim Duim dan onder had. Met iets van plastic of zo. Of pleister, weet ik veel. Wat het precies was. Tape. In ieder geval een soort tape. En uh, nou ja dan kon hij uh, lekker stevig sleppen. Zonder, uh, zonder dat het zijn vingers be beschadigde. Goed. Uh, de, een van de eerste hits van de band. Want we hebben het natuurlijk over de band Level 42. En een van de eerst, eerste hits die ze hadden was Love Games. En dat gaat u nu lekker horen. Misschien kraakt het nog een beetje. Maar ja, u weet het. We draaien alleen maar vinyl en singeltjes. Dus, en ze zijn niet allemaal even netjes behandeld. Hier is Love Games. Mark King, enkel soorten. Mark King, de bassist. En dat was Level 42. Uh, en dit was een van hun allereerste hits. Love Games. De volgende plaat die we gaan doen, dat is weer iets heel anders. Of ja. um, ben ik even kwijt wat? <lacht> het is gebeurd, ik geef een plaat. En anders laat ik weet niet meer welke... Oh ja, dan weet ik het weer. Dank u wel. Uh, Peter Gabriel. Ja, die kennen we natuurlijk allemaal als... Uh, de ex-frontman van, uh, van Genesis, voordat uh, Phil Collins dat van hem overnam. Peter Gabriel ging solo en maakte nog een aantal prachtige hits. Waaronder dit, samen met Kate Bush. Schitterend nummer, echt heel mooi. Het is uh, heel soft en zo, maar wel mooi. Luistert u naar Don't Give Up, Peter Gabriel. Kate Bush. I'm strong. nummer is het? Uh, Peter Gabriel samen met Kate Bush. Fantastisch duo en wat een geweldig mooi nummer. Ik heb het ooit een keer met mijn bandje toen een keer uh, live gespeeld. Probeer te spelen. met uh, in, in, in, in een uitzending of in een programma dat uh, ging over de top 100. Het is dus geweldig om, om dat te doen. Prachtig mooi. Kate Bush, Peter Gabriel en dat nummer, dat heet dus Don't Give Up. Nou, oké, okay. uh, nou is het weer even tijd tot u weer even in beweging komt. Want ik, zit, ik zie alweer, als ik hier zo via mijn scherm kijk... dan zie ik alweer een aantal van die mensen die weer lang uit op de bank gaan liggen. Ja, dat kunnen wij zien hoor, dat u dat even weet. Uh, we draaien wel viniel, maar we kijken zo bij u de huiskamer in hoor, via beeldscherm. Ja, ik zie juist wel liggen daar op die bank. Maar uh, we gaan even dansen jongens, kom op, eventjes... Uh... Even de, uh, hoe heet het, uh, de stoelen, de tafels aan de kant. Want we gaan even dansen, ja, met de Jackson 5. Daar komen ze. Don't stop till you get enough. The force has got a lot of power. It, it makes me feel like... It, it makes me feel like... It. En zijn broertjes. Oftewel gewoon de Jackson 5. Uh, natuurlijk. Uh, don't stop you till you get enough. We gaan verder. Dames en heren. We zijn nog steeds bezig met de vinyljaren. Uh, dit allerlei. Dat is het programma waar wij alleen maar vinyl draaien. En ja, dan kraakt er wel eens wat. Dat kan af en toe best eens een keer voorkomen. Een heleboel singeltjes komen uit een café vandaan. Ja, en in een café worden ze natuurlijk niet altijd even omzichtig behandeld. Dat is natuurlijk wel zo. Heel veel van wat we draaien vandaag komt natuurlijk uit die gigantische collectie... die ik toen heb overgenomen van, uh, van het zandvoort En uh, daar putten we nog steeds uh, met grote vreugde uit. Al zeg ik het zelf, heerlijk gewoon. Michael Jackson dus. En Don't Stop. To you get enough. Nee, zeg nou niet Michael Jackson, het is de Jackson 5. Oké. Okay. Uh, we gaan even naar uh, Italië, dames en heren. Want ook daar wordt wel eens muziek gemaakt. Je zou het bijna niet zeggen, maar het is echt zo. Er wordt in Italië ook wel eens muziek gemaakt. Vooral door mensen als uh, Eros Ramazzotti. Ja. Nou. Nou, heb ik het hoesje hier niet. Macchiabella. Oh ja, Macchiabella, questo amore. Macchiabella, questo amore. En graag dan met een beetje Parmezaanse kaas erbij. En een tomaatje erop. Olijfje erbij. Macchiabella, questo amore. Edels.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 Al confronto niente al mondo è più importante. Ma che bello questo amore che ti prende. Che casa se c'è la. scegliere in un abbraccio A volte è così evidente che non gli importa di mostrarsi alla gente ma che bello The Eros Ramazzotti, Machiavello, questo amore. kan zo bij een Italiaans restaurant gewerkt hoor. Ik bedoel, uh, dat hoor je wel hè? Prachtig Italiaans. maar. Nou ja, goed, laat maar zitten. Eros uh, Ramazzotti en uh, de volgende plaat is uh, Don Johnson. Die kent u nu wel. Nou ja, toch. Die speelde niet een hoofdrol in een of andere serie. was een uh, uh, Miami Vice of zo, was dat toch? Ja, Miami, ja Miami Vice. Ja, Miami Vice. vice. vice dat was hem met ja. John Johnson. Ja, hij uh, dacht ook van zichzelf dat hij kon zingen. En uh, vandaar dat hij ook een plaatje gemaakt heeft met een oud- uh, Nummer wat vroeger alles en hit was. Van onder andere Sam en and Dave en Otto Schredding en Carla Thomas hebben het ook opgenomen. Maar hier is dus de versie van Don Johnson. En je moet het wel zeggen, zoals het is, en geen leugentjes vertellen. Precies. If you want my time. Don Johnson, hij speelde ooit een rol in Miami Vice. En nou ja, dan maak je ook maar een plaat, hè. Gewoon met een oud nummer Ik zei het al, ooit was het een hit van Sam Dave. En ook Otto Zwenning en Carla Thomas hebben het samen opgenomen. Tell it like it is. En dit was dus Don Johnson, ja. Goed, we gaan weer het tempo een beetje opvoeren, dames en heren. Met de spinners working my way back to you, babe. Babe, babe, babe. Weer zo'n oude discoknaller. Ja. Hop, two, Hop, two, Hop, Je microfoon staat niet open, schat Working my way back, way back to... Nou ja. Ja, dat, dat weet ik wel. Dat weet ik wel. Kom. Ik ben ook niet onder de aandacht krijgen we nou? Um, fantastisch. De Spinner's. Lekkere oude disco. We gaan naar Roger Daltrey. Ik heb zijn naam straks al even genoemd. Omdat hij ook dat nummer wat Alice Cooper gedaan heeft. Are You Gonna See Me Now? Dat heeft ook Roger Daltrey opgenomen. Maar, uh, nou ja, we hebben die van Ellis al gehad. Dus doen we die van Roger niet. Nee, we doen een ander mooi liedje van Roger Daltrey. Ook zo'n man die we natuurlijk kennen uit de hoe. En daar uh, behoorlijk keer ging. En dan ook, uh, als hij voor zichzelf een plaatje maakte. Dan gewoon wat rustiger aan doet. Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Je al die herrie in je hoofd gehad. Hebt, zoals die Pete Townsend met die, met die harde gitaar en zo. En dan kan ik kan me voorstellen dat je dan denkt. Van nou, weet je, ik doe het gewoon wat kalmer aan. En dan maak ik een prachtig liedje. En dat heet Without Your Love. Ja, ja. Even kijken, hoe. Heel ja, zover, eigenlijk. Ja, ze is zover.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 Bekend natuurlijk als zanger van de hoe en uh, nummer dat heet without your love we gaan er nog één doen denk ik als ik het zo bekijk ja nog eentje dat is wel genoeg geweest en dan uh, bent u weer van ons verlost op deze marathon. Woensdag voor ons vier uur achter elkaar poep poep poep poep poep poep poep poep poep poep poe. zo en dan vanavond nog uh, medewerkersvergadering nou het wordt een, uh, een lange woensdag deze keer we gaan uh, eruit met uh, als laatste plaat althans voorlopig de Alweer iets uit de musical Grease. Ja. Ja. John Travolta. En Olijfje Newton-John. En die zingen samen Summer Nights. Jawel, daar zijn ze. Toch? Ik wou zeggen, we blijven ze dan? Misschien wow. nou trein gemist of zo. Summer Nights! Summer Nights!